Ook heeft ze kritiek op de uitspraak van partijleider Rutte dat hij opkomt voor de hardwerkende Nederlander. Dat is volgens Hamer merkwaardig omdat de liberalen de salarissen van hardwerkende politiemensen en leraren willen bevriezen... en het eigen risico in de zorg willen verdubbelen. Op het PvdA-congres kreeg Wouter Bos een staande ovatie toen Hamer hem prees voor alles wat hij voor de partij heeft gedaan. Opnieuw heeft een kandidaatkamerlid van de PVV zich teruggetrokken. Het is Gidi Marcuso de nummer vijf op de lijst zegt dat hij niet langer continu onder een vergrootglas wil liggen. Marcusewer werd twee jaar geleden opgepakt met een vuurwapen en kwam ook in opspraak door zijn pleidooi om kritische Joden levenslang uit de Joodse gemeenschap te verbannen. Vorige week trok Melanie van Hemert, de nummer negen, zich al terug wegens ziekte. Ook zij was omstreden. Haar cv op de PVV-site klopte niet. Rita Verdonk is gisteren in Den Bosch belaagd door een groep jongeren. De lijsttrekker van Trots op Nederland was in de stad om een spotje op te nemen voor haar partij. De jongeren scholden haar uit en er is een ei naar Verdonk gegooid, maar ze werd niet geraakt. De Britse regering is in verlegenheid gebracht door een uit de hand gelopen grap van een ambtenaar over het bezoek van de paus komend najaar. De ambtenaar had een alternatief programma voor de paus verzonnen, zoals het openen van een abortuskliniek en het inzegenen van een homohuwelijk... Het document met het programma is verspreid onder medewerkers van premier Brown en andere ambtenaren. De Britse regering betreurt de gang van zaken. Het weer, zonnig en droog, het is een graad of 23. In de loop van de middag meer bewolking en kans op regen. Ook morgen meer bewolking en frisser. Dit was... In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 is there if you're seeking ...die wolken een beetje over de studio heen trekken of zo, iets dergelijks. Ik zet dit plaatje op en de zonnestralen komen weer naar beneden. Het <laughs> is toch niet te geloven? Um, deze begonnen we mee, dat was Aswad uit 1993 met Shine. En dat is natuurlijk heel erg prettig als je misschien nog ergens... ...in je hangmatje ergens in de tuin ligt met zo'n echt tropische cocktail in je handjes... En dat je dan even je oogjes dicht doet en denkt van wat is het leven toch goed? Eigenlijk wel. Zes minuten over één. Een... Welkom bij tweede uur van de Muziek Boulevard op zondag 25 april. Ja, het is een uh, vreemd dagje, mag ik je wel eigenlijk zeggen. Uh, straks uh, gaan we het uh, interview uitzenden met uh, Mary Had A Little Band. Uh, daarnet had ik al één nummer gedraaid om even in ieder geval vast uh, een indicatie te geven van... Jongens, dit is het nu. Dat uh, was Don't Even bother was dat uh, nummer in het voorgaande uur. En straks gaan we natuurlijk uh, tijdens dat interview ook nog een aantal tracks draaien van The Six Short Stories. Dat is een EP die ze een tijd terug uh, hebben uitgebracht. Vorige maand in maart hebben ze dat gedaan. En ik meen dat dat in Deventer is geweest. Dat weet ik niet helemaal zeker. Dan zou ik het even na moeten kijken. Maar toen hebben ze de EP-presentatie gedaan. En dat is uiteraard nu een verder effect gaan volgen. Onder andere hebben ze vorige week zeg maar, bij Record Store Day in Arnhem en in Nijmegen hebben ze een optreden gedaan. En straks dus bij ons hier in de uitzending in de vorm van een gesproken woord. Dus dat zo dadelijk. En over de jaren negentig gesproken, uh, dat was een tijd dat uh, CFM ook een beetje bezig was. Ze waren net een jaar of drie oud en ineens kwam dit nummer voorbij. En toen dachten al die CFM'ers, dat gaan we adopteren, dit nummer. En dat hebben ze ook gedaan. Christine W. en Feel What You Want. This picture is plugged right into your wall. You think a little love is all you need, but love is such a small. De omroep was toen drie jaar oud. En toen ineens uh, verscheen dit uh, nummer. En toen dachten ze allemaal: van dit gaan we eens even uh, zwaar uitnutten. Ergens in de Wadentoren kun je nagaan hoe underground wij hebben gezeten. Wij allemaal van CFM Zandvoort, inderdaad. Want we zijn weer uh, nu een beetje echt aan uh, wal uh, gekomen. We zitten gewoon midden op het gasthuisplein. En dan zien we de hele wereld aan ons voorbij trekken. 20 jaar inmiddels hier 106,9. Ja. Daar ja, zijn we mee vergroeid eerlijk gezegd. Toegekomen aan het interview met uh, Mary Had A Little Band. En ja, de groep zit overal een beetje verspreid in uh, Deventer, Utrecht, Arnhem en Zwolle. Dat heb ik uh, eventjes uh, gauw eruit uh, weten te, te plukken. Maar je zult het zo uh, direct horen in het interview wat ik heb met Marianne Oldenburg. En zij is de frontvrouw van Mary had a little bed. De politie had afgelopen week samen met de medewerkers van... Nou, dat is dus de buscontroles van Roderick de Veen. Ik denk, ik heb hem toch echt klaarstaan. En dan blijkt dus dat ik het uh, gewone mooie stemgeluid van meneer Roderick hoorde. Die wachten er nog eventjes mee, want dat, dat uh, komen pas in het vorige uur. Heb je met dat nieuwe materiaal, hè? En nu staat hij toch echt goed, hoor. Ik zei dus, we gaan even luisteren naar het uh, interview wat ik had met Marianne Oldenburg. Mary Had A Little Band. Ik heb uh, een interview in Zwolle afgereisd uh, bij Marianne Oldenburg uh, van Mary Had A Little Band. Nu heb ik eventjes zitten kijken, maar uh, Mary Had A Little Lamp, is daar het een beetje afkomstig van? Ja, daar komt het wel vandaan, uh, maar het heeft verder niks met ons bandje te maken. Maar uh, het is wel een grap, inderdaad. Even over jou. Waarom ben je in de muziek ingegaan? Uh, Um, ja, uh, dit was gewoon, uh, ja, ik denk niet heel standaard, maar het was gewoon wat ik wilde. En ik, ik wist niks anders wat ik wilde. Dit was uh, gewoon uh, wat, waar ik mee bezig ging. Toen ik 15, 16 was begon ik met liedjes schrijven. En uh, spelen deed ik al uh, vrij lang, vanaf mijn tiende. En uh, het, het sprak gewoon op een gegeven moment voor zich dat ik dat ging doen. Want uh, 15, 16 jaar, uh, had je dan een beetje een fantasierijke geest en dacht je ook in muziek? Fantasierijk, uh, ja, fantasierijk, dat uh, ben ik altijd wel al geweest. En ik. Uh, ja, ik sloop mezelf ook wel heel graag op in mijn kamertje achter de piano en uh, een liedje schrijven over of er nog wat, wat ik dacht. Wat ik, uh, wat ik droomde en zo. En ik uh, ja, daar, uh, of ik dacht in muziek. dat is misschien weer wat veel gezegd, denk ik. Uh, want in het dagelijks leven. Gewoon, oh, tenminste, op het moment dat ik met vrienden was. En, dat, dat, ik kon ook heel erg goed andere dingen doen dan muziek maken. Wat vonden je ouders ervan? Leuk. Heel ja, leuk. Ja, toen ik op conservatorium ging studeren. Tenminste, voordat ik in dat hele uh, circuitje terechtkwam. Uh, waren ze wel even twijfelachtig van. Goh, is dat wel uh, echt iets uh, wat je wilt? Het kwam ook best wel vanuit het niets, dat hele conservatorium. Maar toen ik eenmaal werd toegelaten. En het ging uh, heel erg goed. En uh, de jaren uh, gingen voorbij. En ik zat op een gegeven moment in mijn vierde jaar. En ja, mijn ouders hebben me altijd gesteund. Die vonden het helemaal geweldig. Die waren het toch ook best wel heel erg trots. Dus dat uh, dochterlief gewoon fijn in de muziek ging? Ja. ja, die hadden geen problemen mee dat ik misschien eventueel later wat problemen zou hebben met geld verdienen. Of, uh, die, die, ja, die zagen ook wel gewoon dat dit gewoon echt mijn ding was. En uh, die hebben mij daar altijd in gesteund. Ja, want dan uh, begin je eraan, uh, maar vervolgens uh, komt van het een het ander. Ja, klopt. Ik uh, ontmoette uh, op het uh, vier uh, jongens uh, drie jongens, want ik ben het vierde bandlid. Drie jongens, uh, Otto de Jong, uh, Tobias Kerkhoven en uh, Laurens Knoop En uh, uh, met hen ben ik uh, een bandje begonnen, Mary Had a Little Band. Uh, naar aanleiding van op wat uh, we in de inleiding hadden gezegd van Mary Had a Little Band, maar toen hadden jullie besloten om dat zo te doen. Ja, Otto die heeft het bedacht. Die, uh, die kwam daarmee... Uh, ik was in de zomer van 2007 was het volgens mij. Dus ik was een gek aan het zoeken naar bandnamen en zo. Maar het lukte mij niet echt om iets origineels te bezitten. En ik kwam terug van de, van de zomervakantie. We zagen elkaar weer op we het conservatorium En het eerste wat hij zei was van goh, je een heleboel band. En ik zei, nou, dat is eigenlijk wel, uh, ja, dat is eigenlijk wel gaaf. Draait het dan ook om jou of zie ik dat verkeerd Het draait wel om mij, maar het is wel een beetje de, de, de, het leuke aan de bandnaam vind ik. Dat er, ook wel gezegd wordt dat er ook een band is. Want het was eerst altijd Marianne Oldenburg en, en band, zeg maar. En ik wilde altijd heel graag gewoon een bandje vormen. En, en niet zozeer de hoofdrol hebben. Maar dat is wel zo, als je een meisje bent en achter de piano zit. Dan krijg je al heel gauw de hoofdrol. zo gaat dat gewoon. Maar met de bandnaam Mary Had A Little Band en ben ik, ja, ik ben Mary, maar er zit toch ook nog een bandje aan vast. Dat is wel uh, heel belangrijk.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 Somewhere else instead, now the cold catches me by fits and starts. ontstaan, uh, maar ik heb uh, even uh, ja, naspuringen gedaan op de website uh, bij jou. En dan zie ik ineens ook dat jullie uh, hebben meegedaan aan de grote prijs van Nederland van 2009. Hoe is dat uh, ontstaan? Um, nou, ik had uh, het jaar ervoor al mee willen doen. Um, uh, dat was, uh, ja, was te laat met inschrijven of wat dan ook. Maar we kennen het allemaal wel natuurlijk. Dus toen dacht ik dat ja, we moeten de kans grijpen. Dus ze hebben ons ingeschreven voor de categorie singer-songwriter. En uh, we zijn geselecteerd. is dat gegaan eigenlijk niet met die uh, selectie? Ja, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. We moesten gewoon uh, uh, een paar mp op internet zetten. En uh, toen kregen we een brief dat we geselecteerd waren. En dat was het. Gewoon de jury uh, vond jullie goed genoeg om uh, te, te komen gaan spelen? Ja, ik kan me niet meer herinneren of we een juryrapport gekregen hebben of iets. En toen al. Het um, kan best zijn dat ze er een klein woordje over hadden gezet, dat ze het goed vonden. Ik had in ieder geval gehoord via via dat ze meteen al zoiets hadden: van oké, okay, die moeten we sowieso door laten gaan. In 2007 is dus begonnen en mag je dan zeggen dat in 2009 dat, dat het hoogtepunt is tot nu toe? Dat denk ik wel. Ja, dat denk ik wel. Dat mag wel als Ja, nou wel, nee, onze EP. Ja, dat is het hoogtepunt. Ah ja, de, de EP is de Six Short Stories, die jullie uh, nu hebben uitgebracht. Uh, uh, want ook daar uh, is zitten, daar is ook nog wel wat over te vertellen. Ja, klopt. Uh, die in oktober hebben we deze opgenomen bij Martijn Groeneveld in uh, Mailman, studio in uh, Utrecht. En uh, ja, daar, daar hebben wij ongeveer een week, iets langer dan een week hebben we daar aangezeten. Verdeeld over een paar weken hoor, vijf dagen achter elkaar. En, uh, een week later gemasterd of gemixt en gemasterd is zo. En er is iets heel erg moois uitgekomen, vind ik zelf. Want hoe ontstaat iets? Uh, ben jij nou degene die de, de kar trekt? Of uh, is er genoeg ruimte voor al die andere bandleden ook om met eigen inbreng te komen? Ja, daar is zeker wel genoeg ruimte voor. Ik, uh, ja, want ik ben me heel van bewust dat zij allemaal hun, uh, hun kwaliteiten hebben. En dat ze daar echt, uh, echt iets mee uh, kunnen, kunnen betekenen voor de band. Daar ben ik zeker van overtuigd ja. voor Ik vond me duidelijke meerwaarde uh, in wat jij dus doet. Want ja, je zegt wel, van 15, 16 jaar ben ik uh, liedjes uh, gaan schrijven. Uh, kijken ze daar ook uh, over je schouder mee? Van ja, dat zou ik anders hebben aangepakt? Nee, dus zij hebben eigenlijk nooit commentaar op, op hoe ik mijn liedjes schrijf. Of uh, die vinden dat altijd uh, geweldig. Ze kunnen het zelf ook geen van drieën. Dus, uh, dus die zijn altijd, uh, ja, ze zeggen altijd van, goh, dan heb je weer een mooi nieuw liedje geschreven. En, uh, ja, die zijn altijd wel, wel altijd heel enthousiast. Nou, ja, dan gooi ik het liedje in de groep, in de repetitie. En dan uh, is het spelen maar. En dan uh, zoeken we ook wel echt wel verder dan zo lang is. Zeg maar. ja. Is het ook zo dat uh, de, uh, de drie andere bandleden zeggen van... Uh, van uh, ik heb een heel mooi dingetje bedacht. Uh, luister eens even na. Uh, Bij dat nummer hoor. Ja, dat komt wel eens voor. Maar het gebeurt meestal, ontstaat meestal in de repetitie. Dat we uh, een beetje een speler zijn en dat iemand opeens al ideeën idee heeft en dan iets wat ik nooit kan bedenken. Dat bijvoorbeeld ik heb uh, uh, ja, best wel weinig verstand van, van bas en drums en zo. En ja, onze bassist die heeft soms van die uh, ja, ideeën. Je, en, en, en het is gewoon echt een hele goede bassist. Net zo onze drummer komt met dingen en onze gitarist. En dat zijn allemaal dingen waar ik zelf niet op gekomen zou zijn. Dus uh, ja, die hebben zeker een hele goede idee. Of a feather, they just might flock together. I guess that's just the story of a die zou, uh, bij die grote prijs van Nederland. Ja, wat, wat gaat er dan, wat, wat, wat dan plaatsvinden? Want, uh, want in zo'n finale, ik kan me voorstellen, dan komt uh, de landelijke pers er natuurlijk ook even bij. En uh, die willen dan allemaal weten wat jullie doen, en wie jullie zijn en noem maar op. Hoe gaan jullie daarmee om? Of hoe hebben jullie daarmee omgegaan? Worden? Nou, eigenlijk voelt die pers er best wel uh, mee. Of nou ja, tegen, zeg maar. We hebben, uh, dus ze we zijn wel aanwezig geweest in de, in de zaal, maar er is verder weinig... Uh, er zijn weinig uh, gesprekjes geweest met de finalisten zelf. Uh, dus daar heb ik vrij weinig van meegekregen. Wel, wel, uh, voor die tijd en na die tijd wel een paar. Uh, uh, ja, wel, wel wat media die, die, die gewoon wel op ons afkwamen en wat dingen wilden weten. Interviews of Ja, dat soort dingen wel. Ja, zeker. En uh, ja, ook nu na de loop van je je toe. Dan komt er wel wat meer aandacht voor. Maar uh, nee, ik voel, eigenlijk vond ik het nog best wel. Het heeft wel ja, ik had toch wel uh, iets verwacht van, uh, nou, uh, er wordt er wel wat aandacht aan besteed. Maar dat is uh, toch wel een beetje uh, minder uh, geweest. Nou, ik vond het wel tegenvallend. Ja. ja. zeker als ik heb gehoord dat er, dat er uh, nou, nog best wel wat, wat aandacht voor was. En zeker voor die grote prijsfinale uh, van de season songwriter categorie Er werd over gezegd dat het uh, de, het hoogste niveau was in, uh, in jaren. Dus, uh, ja, en uh, het was ook helemaal uitverkocht. Dus er, was, er was echt heel veel animo voor. Zaren, zou je inderdaad denken, maar het viel, uh, ja, het viel eigenlijk wel een mee getuigd. Want over de, de artikelen die ik dan even gelezen heb, uh, zat er uh, ook een andere band, Brown Feathers Sparrow, uh, deed uh, mee. Uh, en jullie zaten, zaten daar ook bij. En er waren wat verschillen. Uh, men vond dat jullie net even wat dat tikje spannende arrangementen ertussen hadden zitten, waar Brown Feathers Sparrow eigenlijk een beetje ophield. Ja, klopt. Dat vond ik erg leuk om te lezen, natuurlijk. Ja, nee, dat... Uh, uh, dat, dat, dat... Ja, de Brown-Fedder-Sparrow Brown uh, iets anders, uh, wat anders uh, benaderde dan jullie. Uh, publiek oordeelde eigenlijk meer, of tenminste de recensies wezen meer in de richting van... Jullie was net even een tikje spannender Ja, iets excentrieker uh, begrepen, ja. Ja, dat is een groot compliment. Daar zijn we ook naar op zoek geweest van, van, van we moeten toch iets anders doen. Zeker dan in de half finale, een kwartfinale. finale, we moeten iets, iets anders laten zien. En dat is, wel, uh, dat is wel gelukt, denk ik. Is dat ook de kracht een beetje van, uh, van, van jullie band, eigenlijk ook? Uh, dat, je, dat je het ook een beetje daarvan moet hebben. Dat dat, dat net een beetje dat onvoorspelbaar denk. Zo? Ja, dat denk ik wel. En zeker de laatste tijd, want dat hadden we aan het begin waren we toch, moet ik eerlijk zeggen oh, wel, wat, wat, wat, uh, ja, oh, wat, wat toegankelijker. En we zijn nu steeds meer aan het zoeken naar een wat unieker geluid. En ik, uh, ja, ik denk ook dat we zo in repetities zo elkaar de ruimte gunnen. En ik ook de andere ja, dingen laat, uh, laten zeggen. Uh, en ze allemaal hun, hun ideeën laten inbrengen. Ja, dat zorgt voor iets voor iets. Ben je ook meer iemand uh, zeg maar, die uh, dingen dus laat gebeuren? Zeg maar, hè? van Nou, laat het maar gebeuren en uh, bekijken we kijken wel waar we uitkomen. Ja, ja. Was ik eerst niet, maar nu wel. Okay, ik heb echt alle vertrouwen in de andere bandleden en, en in dat, ja, je kunt altijd weer terug. En cre creatieve geest is natuurlijk heel belangrijk in een band als deze. I have just so much to say to you. I don't know where to start. shouldn't be missing Onvoorspelbaarheid van uh, de arrangementen, daar hadden we het onder andere net over, het is natuurlijk zo van dat maakt natuurlijk ook creatieve krachten los. Is dat ook een beetje het uitgangspunt uh, van jou ook en van de rest van de band? Ja, ik denk dat we elkaar allemaal juist daardoor nou steeds meer gaan stimuleren omdat we het nou eenmaal toelaten. Uh, en ik, uh, ik zelf ook steeds meer naar uh, ja, muziek uh, luister die, ja, die ook niet meteen gaat voor het meest voor de liggende. Um, dus je blijft, uh, blijft zoeken zoeken zoeken. En doordat je het prima vindt om niet meteen een liedje wat, wat ik thuis af heb, af heb gemaakt. Um, ja, om, om dat niet meteen uh, gewoon af te werken in dezelfde repetitie. Maar gewoon toestaan om daar een week lang mee bezig te zijn. En dan, uh, uh, ja, dan gaat dat gewoon vanzelf. De ruimte gunnen. Ja, zeker. Dat is, uh, heel belangrijk. Je hebt het over de muziek. Naar uh, wie je luistert. Uh, want ik neem aan, uh, jullie muziek komt niet zomaar uit de lucht vallen. Uh, dan ben je ook ergens door beïnvloed. Ja, zeker. Ik ben wel uh, beïnvloed door een aantal artiesten. Ik noem altijd als eerste Patrick Watson. Ik uh, ben er een groot fan van. En uh, dat is, uh, ja, hij doet het ook heel sterk. Hij is ook echt uh, uh, niet 13 uur zijn, zeg maar. Hij is, nou, het is echt, ja, ik weet niet of je hem kent, maar het is echt. Uh, uh, ja, heel, uh, heel avontuurlijk, heel, uh, ja, heel uniek. Dat is echt iets heel nieuws. Um, daarbij is weer iets totaal anders. Luister ik ook naar uh, Dave Matthews uh, Band. En dat is uh, ja, weer veel groter. En, en er gebeurt van alles. En daar hou ik ook wel van af en toe ja, met, met veel dingetjes te laten horen. En, uh, dat je een liedje toch echt tien keer moet luisteren om, om alles gehoord te hebben. Dus daar hou ik wel van. Dus een kijkje hier nemen bij de anderen in de keuken. Ja. Zo, zo zie je het ook. Ja, zo zie ik het wel. Het is niet zo dat ik echt luister naar, naar muziek van anderen en dan denk oké, okay, dat moet ik ook toepassen of dat, dat wil ik ook zo doen. Dat is het niet, maar ik, ik, uh, ja, ik geef toe, ik, dat kan niet anders dan dat ik luister naar heel veel muziek, dat dat invloed heeft op, uh, op hoe ik schrijf. Dat uh, kan niet anders. Zoals eigenlijk ook een kok bezig is, een, een recept te bedenken en uh, ook kijkt van hoe iets anders is opgebouwd. Zo kijk jij dus naar een muziekstuk. Ja, eigenlijk wel. Ja, ook, ook heel vaak niet hoor. Ik ben ook heel vaak gewoon, uh, ja, gewoon echt uh, aan het schrijven wat er in me opkomt en uh, wat er dan uitkomt. Dat zien we dan nou wel weer. Maar het is wel vaak zo dat we in de repetitie dan gaan kijken: van goh, we moeten toch eigenlijk ook nog wel even hier iets anders mee kunnen doen dan wat we nu hebben. Dit is eigenlijk nog niet af. Het is te voor de hand liggend. En dan gaan we inderdaad wel kijken naar van wat hebben we in onze, in onze macht. Wat kunnen we hiermee? Nou, is uh, nu de uh, six short stories uitgebracht. Hoe zien jullie je verder eigenlijk, eigenlijk nog? Um, nou, ik moet zeggen uh, dat ik uh, grote plannen heb met uh, ons bed. Ik heb, uh, ja, ik, ik heb er heel erg veel vertrouwen in dat wij hier echt stappen verder gaan komen. En uh, misschien gaat dat... Langzamer gestaag. Dus ik ga het straks in één keer wel een hele vaart krijgen. Weet, maar ik hoop wel dat ik uh, straks toch wel uh, ja, met dit bandje, als ik even mijn werk van zou kunnen maken, dan zou het zijn. Is het misschien ook wel de droom van elke muzikant eerlijk gezegd? Nou, denk ik wel. Dat het wel het hoogste is, Ja, tuurlijk. Dat is zo. En ik vind het ook niet erg om, uh, om daarnaast nog... Uh, uh, ja, lessen te blijven geven. Want ik, ik, ik, geef, ja, ik breng mijn pas ook heel graag over op anderen. Maar uh, als ik al als als straks door de muziek uh, dat niet meer kan. Dan, uh, dan uh, vind ik dat uh, helemaal prima. Ik dank je wel. Graag gedaan. Little feet. met deze band. Mary had a little band... ...uit Zwolle, daar... ...of tenminste Zwolle, Arnhem, Utrecht... ...en Deventer. Daar uh, zitten ze... ...tenminste vier... Uh, ...overal uitgespreid. Werd ook uh, gezegd, uh, even buiten... ...de interview om het af en toe wel eens... ...een logistiek probleem uh, is... ...als je ergens moet gaan optreden... Uh, ...met deze band. Want je moet... <coughs> uh, ...van de een... ...naar de andere plek en dan... ...kunnen we eindelijk gaan beginnen. Zo uh, is het uh, ongeveer geregeld op dit moment. Maar uh, daar zal misschien wel uh, de nabije toekomst wel verandering in brengen. 16 april uh, gebeurde dat uh, interview in Zwolle. Daar uh, had ik het gesprek met Marianne Oldenburg van Mary Had A Little Band. en uh, We hebben een aantal nummers kunnen horen van de EP... ...de Short, Six Short Stories. Het is 13 minuten over half twee. Het, uh, ja, het muziekboulevard begint weer een beetje weer zijn vorm weer te krijgen... En dit is een band die eventjes weg was uh, geweest. En ineens kwamen ze met deze single uit. Ja, en toen dacht ik van dit moet ik ook maar eens hebben. Je Simple Minds met Home. Ze, ze koken met vuur en ze heten We Cook With Fire, en dan bent hij absoluut meer verdient, zeg maar. Deze jongens waren afgelopen donderdag bij ons in de studio, hier bij Zier van Zandvoort. En dit is denk ik nog net wat door de Beugel kan. ka van The Invention of Breakfast, Ganin. ...hebben ze het even over een spannend arrangement. Nou, dat is in dit gedeelte dan wel toch heel duidelijk te horen. Ganin heette dit, van Palalalalaka. De jongens hebben afgelopen donderdag hier bij ons in de studio gezeten. Hij kon nog net, maar daarmee is dan ook tenminste voor de maatstaven voor de muziekboulevard dan. Want anders dan moet je toch uitwijken naar de wat latere programmeringen hier bij ons, bij CFM Zandvoort. Het zet erop deze muziekboulevard. We gaan straks gewoon verder met nog een aanhangsel. En dat is dan AB Radio. Maar dan heet het programma neers Zondag in Kindermelod. Even nog wat vrolijke zomerse klanken bij ons op de radio. En dat doen we met Hollywood Beyond. En What's the Color of Money. Tot volgende week. Dag.